9 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Twaalf Italiaanse burgemeesters, gouverneurs en een Europarlementariër hebben in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine kritiek op Nederland. Samen met een groep andere EU-lidstaten verzet Nederland zich tegen het vrijmaken van geld uit een noodfonds voor landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals Italië. De Italiaanse politici zien Nederland als aanvoerder van die groep en roepen Duitsland op zich er niet bij aan te sluiten. In een open brief verwijten ze Nederland een gebrek aan ethiek en solidariteit in elk opzicht. Minister Kolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt vanochtend meer bekend over werktijdverkorting in verband met de coronacrisis. Werkgevers kunnen die regelingen aanvragen voor personeel voor wie tijdelijk geen werk meer is door corona. Ze krijgen maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Om tien uur is een persconferentie waarin meer details worden bekendgemaakt.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 Elton John heeft ruim 7 miljoen euro opgehaald met een speciaal coronaconcert dat hij zondagavond organiseerde vanuit zijn keuken. Twaalf uur lang waren er livestreams met bekende artiesten zoals Lady Gaga, Billie Eilish en de Backstreet Boys. Ze speelden in hun huiskamers hun grootste hits voor het online benefietconcert. Tussendoor vertelden hulp en zorgverleners over hun ervaringen. De opbrengst van het coronaconcert gaat naar voedselbanken in de VS en gezinnen van hulpverleners. Het weer op veel plaatsen zon. In de loop van de dag ontstaan overal stapelwolken... maar het blijft droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen valt er ook wat regen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. I was ready for this. I was ready for my heart to drop the way that it did. I can't deny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 You see I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children.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 Is the picture changing? Every moment and your destination you don't know